7 uur. Het NOS-journaal. Rimmel Problemen in Japanse kerncentrales. Dode aardbeving en tsunami ruim boven de duizend. En ordertroepen Jemen bestormen kampement van betogers. Het Japanse atoomagentschap onderzoekt of er sprake is van een meltdown in een kerncentrale... die sinds gisteren niet meer gekoeld kan worden... Bij een meltdown de re, wordt de reactorkern zo heet dat de reactor de grond insmelt en dat kan leiden tot een nucleaire ramp. Het atoomagentschap benadrukt dat er nu geen gevaar is voor de omgeving. Door de aardbeving en tsunami vielen gisteren de koelsystemen en de noodstroomvoorziening uit, waarna de druk in de reactoren snel opliep. Tienduizenden mensen in de omgeving van de twee centrales zijn geëvacueerd. Om te voorkomen dat de druk in de reactoren te hoog wordt is een aantal keren radioactieve stoom vrijgelaten. De straling in de directe omgeving van de centrales is zo'n acht keer hoger dan normaal. Het Japanse atoomagentschap zegt dat het niveau zeker niet schadelijk is voor de gezondheid. Er wordt gewerkt aan noodstroomvoorziening die het koelsysteem van de kerncentrales weer op gang moet krijgen. Het aantal doden door de ramp komt waarschijnlijk boven de duizend uit... maar het is moeilijk nu al een beeld te krijgen van het aantal slachtoffers. De autoriteiten spreken na een eerste inventarisatie... van een catastrofale ramp met enorme schade. Ruim 200.000 Japanners zijn hun dag begonnen in noodopvang zoals sporthallen. Ze werden geëvacueerd of konden door de aardbeving niet meer naar huis. Door de beving kwam het openbaar vervoer helemaal stil te liggen. In Tokio wordt geprobeerd vanmiddag het openbaar vervoer weer op gang te krijgen. Het is daar acht uur later dan in Nederland. Het reddingswerk kwam vanochtend vroeg snel weer op gang. Japan krijgt hulp uit het buitenland. Ruim 40 landen hebben steun toegezegd. In de getroffen gebieden worden zo'n 200 medische teams ingezet. De brandweer heeft ondertussen de handen vol aan de ruim 200 branden. De brandhaarden in het noordoosten van Japan zijn maar moeilijk bereikbaar.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 Zeker is dat niet. In Jemen heeft de politie vanochtend vroeg... een kampement van betogers bestormd. Diverse media melden dat zwaar bewapende ordentroepen... de demonstranten probeerden te verjagen met heet water en traangas. Er zijn ook schoten gehoord. Bij de bestorming is één dode gevallen. En raakten zeker tientallen mensen gewond. Tienduizenden betogers in de hoofdstad Sanaa eisen al weken... een einde aan het bewind van president Saleh. Die is al sinds 1978 aan de macht in Jemen.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 Bij de vorige Spelen in 2008 in Peking waren er 80.000 kaarten voor Nederland. Nu ligt dat aantal iets hoger. Volgens ATP is de vraag nu ook veel groter omdat Londen dichterbij is. Behalve bij ATP kunnen er ook kaartjes worden gekocht via de officiële internetsite van de Olympische Spelen. Maar omdat de vraag naar tickets erg groot is, wordt daar via loting bepaald wie een ticket krijgt. Er zijn wereldwijd in totaal bijna 9 miljoen kaartjes voor de Olympische Spelen in Londen. Die zijn volgend jaar zomer. En dan het weer. Af en toe zond. Het wordt tussen 11 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Later vandaag neemt de bewolking toe en tegen de avond kan er wat lichte regen vallen. Morgen is het bewolkt en regenachtig en dan wordt het zo'n 13 graden. Er zijn weer goede deals bij KPN.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 Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. De zon is weer op in het land van de reizende zon. Japan neemt de schade op van de aardbeving en de tsunami. Het is middag in Japan, de dag na de enorme aardbeving en de tsunami. En de zorgen over de gevolgen van de natuurramp zijn heel groot. Er zijn nog steeds tsunami-waarschuwingen. Mensen bivakeren op daken van gebouwen en er woeden gigantische branden. En wat is er aan de hand in die kerncentrale in Fukushima? Dreigt daar een meltdown? Premier Khan heeft een rondvlucht boven het getroffen gebied gemaakt. En hij bereidt zich voor op een groot aantal slachtoffers. We've received information that a great number of people are dead. As for tsunamis, there's a chance that waves bigger than the first could hit over the coming day or so. The waves can be more than three meters high in some of the areas mentioned everyone near the coast must evacuate to higher ground buildings were inundated up to the fourth floor and many wooden structures have been washed away on rooftops of buildings uh, we can see people who have evacuated to these buildings and in Sandiku town uh, Shizugawa hospital said that the hospital also has been flooded with seawater and about 220 people have evacuated to this building and they are waiting for rescue at the Fukushima number one plant the pressure inside the reactors containment vessels is rising the plant operator at Tokyo Electric says there is so much strain in worst case they could break down when the earthquake struck the cooling system in one of the six reactors failed resulting in an automatic shutdown radiation levels are now a thousand times higher than normal levels inside the plant en acht keer dat of normale levels outside. Het waren verslagen van de Japanse tv van de afgelopen uren. Uh, kort vertaald, veel mensen zijn uh, overleden. Grote golven werden er gezien. Op daken zaten nog mensen. Ziekenhuizen zijn weggespoeld. En natuurlijk de zorgen rondom de kerncentrale. John Veldkamp, onze correspondent. John, laten we daarmee beginnen met die Fukushima-kerncentrale. Er is angst voor een meltdown, is het laatste bericht wat we zojuist hoorden in het radio nieuws. Wat weet jij verder? Nou, ze hebben de koeling in drie reactoren niet uh, voor elkaar kunnen krijgen. Die koeling die is uh, gestopt uh, nadat uh, de aardbeving plaatsvond. Uh, nu ja, moeten ze dus met mannenmacht proberen om die koeling weer op peil te krijgen. En anders, ja dat is factaal. Uh, schijnt dus een, een soort letterlijk een meltdown in de grond te komen van zo'n koelreactor. En dan, uh, of van zo'n uh, kernreactor. Ja, en dan schijnt er dus echt een heel groot gevaar te zijn uh, voor uh, nucleaire straling. Uh, en ze schijnen 24 uur de tijd te hebben om dat koelingssysteem weer helemaal op peil te krijgen. Maar wij weten niet precies vanaf wat, welk moment die meting is. Dus we weten ook niet hoe, precies hoe ver we in die 24 uur zitten nu. Maar het is wel zo dat uit voorzorg zijn nu al 30 kilometer rondom die centrale... zijn alle mensen geëvacueerd. Ja, eventjes voor de helderheid. We praten over dan straks over de exacte details van zo'n meltdown. Maar dan smelt als het ware de kerncentrale de grond in... zoals destijds in Tsjernobyl en in, in Harrisburg. Dat is ongeveer het principe. Dat is het principe. Maar um, hoe groot dan het gevaar toen was en hoe groot het gevaar nu is... je hebt nu wel te maken met meer geavanceerde centrales... Bovendien zijn Japanners, in Japan geldt veiligheid boven alles. Dus ze zijn, wat veiligheidsregels betreft, misschien wel de strengste ter wereld. Dus niemand weet hoe groot de schade kan zijn uh, vergeleken bij wat we al kennen uit Tsjernobyl. Ja. De mensen, de omwonenden, die zijn ondertussen allemaal uh, geëvacueerd? Ja, dus binnen een straal van 30 kilometer. Uh, dat, gaat, uh, dat gaat over 50.000 mensen, geloof ik. Uh, die zijn weg. Uh, maar ja, verder zijn er in het hele gebied onmiddels 150.000 vluchtelingen op de been. Uh, die uh, dus uit de huizen zijn die ofwel zijn ingestort ofwel op te staan. En dat is een groot probleem, want er is helemaal niet genoeg opvang voor die mensen. Dus alles wordt nu uh, beschikbaar gesteld. Scholen, uh, winkels, winkelcentra. Uh, er is tekort aan water, er is tekort aan brandstof. En wat het ook allemaal niet makkelijker maakt, is dat er één grote hoofdweg is... Die richting Sendai gaat. En die is nu helemaal verstopt, omdat natuurlijk ook een heleboel mensen nu op zoek zijn naar familieleden. of juist weg proberen te vluchten uit het gebied. Dus het is redelijk chaotisch. Maar het leger is ingezet op grote schaal. Dus er zijn nu luchtbruggen. Uh, er zijn nu toch ook een heleboel schepen die naar het rampgebied gaan. om daar uh, via het water te proberen uh, hulp te verlenen. of aan land te komen. Uh, dus het is een gigantische operatie, maar het is tegelijkertijd ook een gigantische chaos. om nog maar niet te spreken over de bergen en bergenverwoestingen die overal liggen. Want dat is echt bijna niet voor te stellen. Nee, het is één, als je die beelden ziet, is het één grote puinhoop uh, eigenlijk. Een enorme. Meters ja. hoge afvalstromen die door al die dorpen zijn gegaan. Of ze hebben de dorpen helemaal weggespoeld. Ja, want er zijn ook gewoon een heleboel dorpen die gewoon niet meer bestaan. Ja. Nou zijn er ook naschokken gemeten afgelopen nacht. Nou, noem het maar naschokken van uh, bijna zeven op de schaal uh, van Richter. Uh, zorgt dat nog voor grote problemen? Ja, want daardoor kunnen weer nieuwe tsunamis ontstaan. Uh, Zo'n zo uh, zo aardschok van zeven, dat is nog meer dan de aardschok... die de uh, aardbeving in, in Christchurch heeft veroorzaakt, kun je nagaan. De, dus de tsunami-gevaar is ook nog steeds niet geweken. Bovendien zijn een heleboel gebouwen door de eerste aardbeving al helemaal wankel geworden. En misschien staan ze nu nog overeind. Maar als je een flinke aardschok krijgt, een flinke naschok, dan kunnen die gebouwen alsnog instorten. Vandaar dat er nu ook zoveel mensen op de vlucht zijn, letterlijk. Mm. Uh, dus ja, het gevaar is nog lang niet geweken. Dat wordt door iedereen ook steeds gezegd in Japan. We zijn nog helemaal niet tot rust. De, de, de aarde is gewoon nog helemaal niet tot rust gekomen. Nee, en op die aarde dus die enorme schade. Maar wat we ook zagen gisteren waren heel veel branden. Echt uh, forse branden. Um, hoe is het daarmee? Nou, er schijnen nu in het hele gebied wel iets van 80 branden te zijn. Tenminste, dat zijn de getallen die ik heb doorgekregen. Uh, die grote brand in de olieraffinaderij, is die geblust? Dat weet ik niet, om eerlijk te zeggen. Maar ook dat komt er nog eens bij. Dat je ook dus, uh, al die branden nog moet gaan blussen... omdat uh, het ook nog uh, het gevaar bestaat van ontploffing... of het overslaan van branden, et cetera, et cetera. Ja, en ondertussen heeft Japan wel hulp uit het buitenland geaccepteerd. Ja, dat hebben ze ook wel nodig. Um, en de Amerikanen die zijn natuurlijk al gelegerd in Japan... En die hebben ook uh, grote uh, ja, uh, legereenheden daar en veel materieel. Dus die hebben heel veel hulp aangeboden. De Verenigde Naties hebben hulp aangeboden. En gelukkig zijn de Japanners niet te trots om die hulp te accepteren. Dus uh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom Narita het, het hoofdvliegveld nog steeds deels gesloten is. Er worden maar heel weinig vluchten toegelaten. Want ik denk dat ze nu gewoon ruim baan willen geven, ook aan allemaal hulpvluchten. Oké, okay. Dankjewel, Joan. Joan Veldkamp was dat. Praat verder met uh, Henny van der Veren, Japanoloog. Uh, goedemorgen overigens. Goedemorgen. Um, Fukushima, die kerncentrale, ja, dat is toch wel de grootste zorg van Japan op dit moment? Ja, inderdaad. Vooral als je bedenkt uh, dat het niet om uh, één uh, nucleaire kern schijnt te gaan. Het is een uh, nucleaire faciliteit uh, waar een aantal uh, reactors staan... Uh, waarvan in eerste instantie de ene als gevaar werd uh, aangemerkt... en uh, nu ook de tweede, uh, die iets iets meer, maar ik las net 18 meter naar het zuiden staat uh, gevaar oplevert. Stralingsniveau van uh, volgens sommige berichten boven de 73 keer normaal... andere boven de 1000 keer normaal. Uh, het zijn karakters waar al meer wat aan de hand geweest is. Uh, Japan is inderdaad heel uh, streng met veiligheidseisen... Uh, maar er is altijd wel een boutje of een dat het niet schijnt te doen in die centrales. Uh, dus daar is al eerder voor gewaarschuwd. Uh, en... Wat we nu natuurlijk ons ook af moeten vragen is: die, de berichten over uh, alle kerncentrales zijn veilig. Want daar begon het gisteren mee. Hè? Wij, wij zaten met z'n tweeën hier gisteren in de studio. En die ja. zei: nou, de Japanse autoriteiten zeggen voortdurend: het is veilig. Maar desalniettemin begon al toen al een kleine evacuatieopgang te komen. Dat ja, is een beetje vergelijkbaar met voetbal. Hè? Als er het bestuur achter de trainer gaat staan, word je ontslagen, denk ik dan. Maar uh, in dit geval: uh, ja, je kunt niet zo snel natuurlijk alles gecontroleerd hebben. Is mijn, mijn, het kan best veilig geweest zijn, maar als men gaat zeggen dat het veilig is... Uh, is dat natuurlijk om de bevolking gerust te stellen. Dat was de eerste aanpak in het algemeen. Uh, uh, en dat is natuurlijk ook erg nodig. Blijf rustig, geen paniek. Uh, uh, maar nu zien we toch dat er meer aan de hand is dan oorspronkelijk uh, naar buiten werd gebracht. N -n nou worden ze geëvacueerd, maar dan hoorden we ook net van Jan dat het een ongelooflijke, ingewikkelde operatie wordt. Want mensen willen ook weer weg uit het gebied. Een belangrijkste weg uh, naar Tokio is uh, compleet gestopt. Ja, ja, die is niet uh, bruikbaar. Uh, de treinen rijden ook niet, hè, de hogesnelheidstreinen. Dus evacueren zal er in eerste instantie, neem ik aan, uh, naar de bergen moeten gebeuren. Ja, waar moeten die mensen dan opgevangen worden? Uh, de, de, zult... de, de, even voor het beeld, er zijn bergen, want de, de, de beelden die wij zien... Uh, ja. dat zijn vooral uh, beelden van een soort polderlandschap. Ja, je moet zich voorstellen, Japan bestaat voor vier, uit bergen, schat men. Uh, hè, en de, de, de vlakte, dus het resterende gedeelte van het gebied... die zijn dan ook overbevolkt, zou je kunnen zeggen. Want daar echte, wonen de meeste mensen? Daar wonen de mensen in de bergen. De bergen zijn eigenlijk uh, ja, uh, vrij onbegaanbaar. Uh, er, er valt natuurlijk ook uh, niet veel te doen. Uh, geen landbouw, uh, dus weinig industrie. Uh, dus uh, onbegaanbaar. En in die berg, ja, er wonen wel mensen in kleine bergdorpen. Uh, maar daar is natuurlijk geen, geen opvang uh, voor zoveel mensen uit de kuststreken. Nee, maar het is wel de plek waar ze naartoe moeten. Ja, ze dus moeten naar hooggelegen gebieden. En dat is nog niet noodzakelijk de berg. Hè? Want het is natuurlijk een golvend landschap. Dus er is natuurlijk een, een tussengebied op sommige plekken. Op, op sommige plekken ook weer niet. Het achterland van het gebied dat nu getroffen is... waar we het over hebben, uh, Sendai met de kerncentrales... Uh, is uh, op zich vrij hoog. Met uh, bergen tot aan... Nou, dat is echt op toppen van uh, 2000 uh, meter. Hè. Dus dat, uh, maar voor je daar bent duurt Het nog wel even, maar goed, het leger speelt daar ook een rol bij. Althans, ja. dat is de bedoeling. Ja, het speelt een grote rol, ja. Ja, want het leger is in Japan wel vrij belangrijk. Ja, Japan heeft geen aanvalsleger, zoals zij het noemen. Ze hebben alleen een politie-leger-eenheid, zou je kunnen zeggen... die het land moet verdedigen. Maar ze besteden toch wel een groot deel van hun nationaal bruto product aan dat leger. Dus het is goed geutilleerd, heeft goede spullen. Maar zij hebben ook een specifieke rol in het optreden... Van wanneer rampen zich voordoen, zoals bijvoorbeeld tyfonen, uh, vulkaanuitbarstingen, dus evacuatieprocessen, uh, daar is men aan gewend. Daar zijn scenario's voor. Je. Okay. Maar in dit geval, uh, de, de ramp is van zo'n omvang dat we maar moeten afwachten of het leger daar ja, inderdaad uh, op in kan spelen. Maar ik denk wel dat ze beter uitgerust zijn dan uh, andere landen. Ja. ja, goed, er is ook een kaserne weggespoeld. Ja, inderdaad. Uh, dat uh, is een klein berichtje dat ik tussendoor las uh, in het gebied uh, van de tsunami. Waar ik gisteren zei van uh, er zit een uh, afdeling van de self-defense forces. Die schijnt weggespoeld te zijn. dus veel van het materiaal moet dan weer van buiten afgebracht uh, worden. Aan de telefoon ook Nienke Trooster, plaatsvervangend ambassadeur in uh, Tokyo. Um, ja, goedemorgen. Um, gisteren ja. spraken we met elkaar. Toen had u contact met twintig Nederlanders in het uh, getroffen gebied. Heeft u ondertussen meer mensen gesproken? Ja, van de vijftig uh, Nederlanders die wij geregistreerd hebben... Als wonende in het zwaarst getroffen gebied hebben we inmiddels 40 Nederlanders kunnen vaststellen dat ze ongedeerd zijn. Oké, okay, daar is, uh, Laat we zeggen, persoonlijk niks mee, maar misschien wel uh, met hun bezittingen. Weet u daar iets van? Nee, ze hebben, we, we, we hebben daar niet uh, alle feiten van op een rijtje. Maar uh, het belangrijkste is dat zij ons hebben doorgegeven dat ze ongedeerd zijn en, en dat zij geen ondersteuning nodig hebben. Oké, okay, dat betekent dat u eigenlijk nog van 10 mensen wilt weten hoe het met ze gaat? Dat zijn tien mensen die uh, geregistreerd zijn bij ons. Daarnaast zijn er mensen die op tijdelijke basis in uh, Japan aanwezig toeristen. zijn. Toeristen. Omdat ze op rijt zijn, toeristen, zakenrijd enzovoort. Daarvan uh, hebben we ook al een aantal uh, kunnen achterhalen. Tot nu toe alleen maar mensen die gemeld hebben dat ze ongedeerd zijn. Maar daar zijn er nog ook een aantal van die we niet hebben kunnen bereiken. Of omdat we geen contactgegevens van ze hebben. Of omdat ze ze gewoon niet kunnen bereiken. Net zo goed als we die tien uh, resenderende Nederlanders niet kunnen bereiken. En dat kan liggen aan slechte verbindingen enzovoort. Ja, uh, trouwens ook mensen die ze gemeld hebben bij u uh, die in de problemen zijn. Nee, we hebben eigenlijk tot nu toe niet uh, mensen uh, gehad die, die in de problemen zijn zodanig dat wij uh, ondersteuning moeten. Natuurlijk wel mensen die geschrokken zijn, mensen die nare ervaringen hebben. Uh, uh, maar niet zodanig dat er mensen zijn waarvan we zeggen, daar is uh, acuut ondersteuning nodig. En ook geen Nederlanders die uh, willen worden geëvacueerd. We hebben inmiddels wel Nederlanders die zich zorgen maken uh, om bepaalde dingen en, en uh, vragen stellen over evacuatie. Ja, maar dat heeft nog niet geresulteerd in laat maar zeggen, een echt verzoek van uh, we kunnen hier weg. Laat staan dat u daar op dit moment actie op onderneemt. En wij, zijn, uh, wij, wij hebben nog geen uh, instructie om te evacueren, nee. Oké, okay, nou hopen dat u die tien ook uh, snel vindt mevrouw Trooster. Ik dank u wel voor het gesprek. Dag. Dag. En we gaan verder praten met uh, Henny van der Veren. We hadden het inderdaad over het Japanse uh, leger. Wat trouwens opvalt, als ik de beelden bekijk, is ook ongelooflijk veel van die auto's. Misschien is het toeval dat die gefilmd zijn. Maar heel veel van die auto's zijn ook uh, getroffen, om het zomaar eens te zeggen. Ja, het lijkt wel op of dat de bewakingscamera geweest is van die fabriek. Uh, uh, die, uh, ik, ik, ik weet dat niet, maar uh, de beelden die we krijgen zijn natuurlijk heel sporadisch. De lokale de media uh, zijn niet in staat gebleken om het om veel te verslaan. En wat we dan zien is bijvoorbeeld uh, een uh, opslagplaats... of een, uh, laten we zeggen, een parkeerplaats voor uh, Mercedes... waarvan uh, dan 400 in brand hebben gestaan. Er uh, stonden dus 1300 auto's. Uh, ja, dus dat is daar aangevoerd. En ik neem aan de haven van Sendai... Uh, er is natuurlijk, uh, ja, Japan is uh, zowel een auto-exporterend land als importerend. Hè. Men voert uh, de bekende auto's uit, maar men rijdt daar ook graag in uh, Mercedes' uh, of zelfs Ferraris'. En die moeten natuurlijk ook aangevoerd worden. En daarnaast is er een grote uh, handel op, uh, op uh, Rusland uh, met tweedehands auto's. Okay, dus. Ja, precies. Het kan, want soms is het gewoon toeval wat je ziet, uh, omdat ja, er inderdaad ja, een is, bewakingscamera stond. Ja, dat, dat valt dan ook Maar echt ja, dat op... vertekent het beeld dan ook weer? Ja, ik heb gisteren al gezegd van de beelden die we zien, die komen steeds uit de provincie Iwate. Dus blijkbaar eh, zijn daar meer opnames mogelijk gebleken door lokale media. In Sendai krijg je s'morgens enige beelden en daarna helemaal niets meer. en Dat eh, kwam pas vanmorgen toen de helikopters in Japan weer opstegen. En dan zie je inderdaad, ook heel vroeg in de morgen zag je de stad nog branden. Ik weet niet, die beelden heb ik hier nog niet gezien... maar wel op de Japanse televisie, waar je inderdaad een gebied ziet... In het midden van een moderne grote stad... Waar, eh, wat eigenlijk één grote vuurzee was, waar honderden branden woeden. En er wordt nu gesproken over, er zijn nog 200 branden... die in het gebied eh, geblust moeten worden. Eh, daarnaast zijn natuurlijk de branden in de olie na de rij die nog niet uit is. En het probleem nu ook is niet alleen dat uh, nucleaire energie uh, geen elektriciteit levert, maar ook allerlei andere olieraffinaderijen zijn uh, stilgelegd. Dus... Energie wordt het grote probleem. Ja, ook uh, ik las net een berichtje in de Japanse krant dat uh, zelfs uh, het moeilijk wordt om uh, in de residentie van de premier uh, de stroom te leveren. Dat betekent dat die energie natuurlijk gechanneld wordt vanaf de, de mobiele netwerken, de niet echt levensnoodzakelijke netwerken, naar. Nee andere ondersteunende operaties. En dat zie ik nu wel gebeuren. En dan is er nog iets gebeurd vannacht. Er is nog een extra aardbeving gekomen. We noemen het een naschok met uh, bijna een kracht van 7... op de schaal van richten. in Nagano. Dat kennen we in, uh, in Nederland. Ja, van het schaatsen. Van het schaatsen. Ja, dat is, ja. Wat voor gebied is dat verder? Nou, Nagano ligt vrij hoog. Daarom kun je er ook zo hard schaatsen natuurlijk. Uh, uh, dat ligt uh, midden in de bergen. is dus eigenlijk uh, voor het gemak... helemaal midden, centraal in Japan. Uh, uh, de aardbeving zelf was iets meer... ten noorden van die plek. Dus uh, ook Zeggen naar de westkust toe. In de provincie heet uh, Niigata. En op de grens van Nagano. En daar is vorig jaar uh, ook al een grote aardbeving geweest. Met uh, veel slachtoffers, heel veel schade. Um, of die aardbeving uh, direct uh, een gevolg is van de eerdere aardbeving. Uh, weet ik niet zeker. Want dat kan net zo goed een andere scheur in de aardkost zijn. Dat zou een seismoloog moeten zeggen. Ik denk uh, dat het ook mogelijk is dat het een andere. Uh, ja, botting tussen platen is. Uh, Um, maar dat laat ik graag aan de experts over. Op de Japanse tv heeft men overigens altijd dit soort programma's. Hè? Daarom zijn Japaners ja. daar wel over geïnformeerd. Uh, ik heb nog geen uh, verband gezien. Maar dat de hele zaak in oproer is, dat, uh, dat is helder. Dat is helder. Dat, u, u noemt de Japanse tv. En er um, gebeurt ook, voor zover ik het dan snap op de Japanse tv, ook iets bijzonders. Want uh, de slachtoffers worden daar voorgelezen. Nou, dat was bij nou. de aardbeving in 1995 uh, in uh, de regio van uh, Kobe, Osaka. De, al dezelfde avond op de Japanse tv ma maakte men een melding van wie er overleden waren. En dat zijn in dit geval waren de, maar iets meer, meer dan 6000 slachtoffers. En als je dan kijkt, dan zie je inderdaad. iedereen wordt uh, uh, per naam genoemd, met de leeftijd, vrouw van kind van. En dan, dat, dat werkt psychologisch, uh, ja, heel bedrukkend uh, voor mij, want ook al ken je de mensen niet, uh, je krijgt wel het gevoel van, die mensen zijn ons ontvallen. En dat is een verschijnsel dat ik hier in Nederland nooit heb meegemaakt, uh, bij grote rampen. Uh, waar wij, wij zijn niet zo geneigd om een naam in toenaam te noemen, als we slachtoffers zijn. En dat is in Japan dus heel anders. En dat is een van die facetten waarvan ik denk van, ja, in, in die zin werkt die cultuur anders. En ik neem aan dat het nu ook gebeurt, want als je weet wie er overleden is, en dan gaat men ook ook nadenken over wie er vermist is. Dat is een heel ander proces dan wij hier hanteren. We praten straks nog uh, verder. Uh, ik duik vooral weer in de Japanse kranten en in de Japanse televisie. Uh, dan uh, spreken we u zo nog een keertje. Ja. Gaan wij het hebben om vier minuten voor half acht. Want dat is de tijd in Nederland ondertussen over de euro. Want de strijd om de euro die duurt voort. De Europese regeringsleiders hebben vannacht besloten... om het noodfonds voor de euro te vergroten. En dat allemaal om de landen die in de meest acute problemen zijn... meer lucht te geven. Luister naar premier Rutte. Het was twee uur vannacht. Wat we voornemens zijn te doen is dat noodfonds ook echt versterken. Dus die 440 moet 440 zijn, maar dat moet nog wel allemaal worden uitgewerkt met alle randvoorwaarden. En dat is ook echt nodig om, om te laten zien dat Europa ook echt bereid is om, als het nodig is, in te grijpen. Wat premier Rutte bedoelt is dat er nog allerlei extra garanties moeten komen voor dat noodfonds. En die kosten geld. En bovendien is al besloten dat vanaf 2013 het noodfonds wordt opgetrokken tot 500 miljard euro. Tot zover het gemakkelijkste deel van de avond. Er waren twee probleemlanden. De Grieken hebben al hulp gekregen van Europa, maar roepen nu moord en brand. Ze bezwijken onder de last van hun lening die ze hebben gekregen van Europa. Ze mogen nu wat langer doen over de aflossing. Nous avons de beslissing om de réduire de 100 points de base les prêts à la Grèce et d'allonger la maturité de ces prêts à 7 ans et demi. Griekenland krijgt een renteverlaging en mag ongeveer twee keer zo lang doen over het aflossen. Zo maakte de Franse president Sarkozy bekend. Europa was minder vriendelijk voor de Ieren. Ook zij kreunen onder de rentelast van een Europese noodlening. Maar ze worden niet tegemoet gekomen. We hebben ter kennis genomen dat Griekenland tot zusätzliche aanstrengingen bereid is. En zwar zu 50 miljarden privatisierungserleusen... ...en ook zur verankering von strikten um, schuldenregeln. Bondskanselier Merkel is tevreden over de inspanningen van de Grieken. Ze gaan staatseigendom verkopen en leggen in de wet vast... ...dat hun staatsschuld binnen de perken moet blijven. Uh, We waren nog niet um, richtig tevreden met wat Irland heute heeft uh, had. Over de Ieren is de bondskanselier dus ontevreden. Grote pijnpunt is de vennootschapsbelasting die in Ierland veel te laag is. De Ieren zullen pas gematst worden als ze bedrijven hoger gaan aanslaan. Ze hebben tot 24 maart de tijd om zich te bedenken. Tot de volgende top van de Europese regeringsleiders dan moeten de grootste problemen toch zijn opgelost, zo denkt Rutte. Dat is de ambitie en ook mijn verwachting. Want dit is toch wel een heel fors pakket. Want wat Europa hier zegt is... aan de ene kant werpen we een dam op tegen problemen in de toekomst. Dat was onze eerste doel vanavond. En ten tweede zijn we bereid om te erkennen dat er nervositeit in die markten is... en dat dat ook op korte termijn vraagt om ingrijpen. En beide doen we. Dat lijkt me toch echt ook de shock en awe die de markt vraagt. Premier Mark Rutte vannacht dus in Brussel, waar de Europese regeringsleiders bij elkaar zijn gekomen. We willen, voor u, we willen natuurlijk weten wat er allemaal aan de hand is in die centrale in Fukushima. Blijf luisteren, zou ik zeggen, want zo na half acht dan gaan we praten met Tim van den Hagen. Die is hoogleraar en directeur van het Reactorinstituut in Delft. Hi, hey, Ron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 Om te voorkomen dat de druk in de reactoren te hoog wordt... is een aantal keer radioactieve stoom vrijgelaten. De straling in de directe omgeving van de centrales... is zo'n acht keer hoger dan normaal. Het Japanse atoomagentschap zegt dat dat niveau... zeker niet schadelijk is voor de gezondheid. Het is nog volstrekt onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen in Japan. Maar verschillende bronnen gaan ervan uit... dat het dodental boven de duizend zal komen te liggen. In Jemen heeft de politie vanochtend vroeg een kampement van betogers bestormd. Daarbij zou heet water en traangas zijn gebruikt. Er zijn ook schoten gehoord. Bij de bestorming is één gevallen en raakten zeker tientallen mensen gewond. In Jemen wordt al weken betoogd tegen president Saleh. En dat waren de hoofdpunten uit het koers. Het weerbericht van Weer Online. Met een zuidenwind wordt vandaag zachte lucht uit de omgeving van de Middellandse Zee aangevoerd. En daardoor loopt de temperatuur flink op. Vanochtend zien we hier en daar de zon nog doorbreken, maar vanmiddag neemt de bewolking overal toe. Het is dus vrij zacht, met maximaal tussen 10 graden op de wadden en 14, lokaal 15 graden in Limburg. De wind is meest matig en waait uit het zuiden tot zuidoosten. Vanavond is het bewolkt en dan kan er vooral in het zuiden lokaal wat regen of motregen vallen. Vannacht dan breidt de neerslag zich verder uit en gaat het in het hele land licht regenen. Onder de aanwezige bewolking loopt het kwik niet verder terug dan een graad of 6. Morgen verloopt opnieuw vrij zacht met temperaturen van gemiddeld 13 graden. Er is wel veel bewolking en vooral in de ochtend valt er nog wat regen. Na het weekend wordt het echt lente met aangename temperaturen. Op maandag is er nog veel bewolking, maar dinsdag wordt een zonnige dag met een maxima van gemiddeld 14 graden.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 De NOS, Het Radio 1 Journaal kunt ons natuurlijk ook beluisteren via het internet. NOS.nl en ook op de website houden we een soort van dagboek bij met alle gebeurtenissen in Japan. We twitteren trouwens ook. Uh, het twitteradres is NOS Radio 1. De aardbeving in Japan, dat is het belangrijkste nieuws vandaag. Die heeft niet alleen huizen en kantoren getroffen. De aardbeving heeft mogelijk een nog ernstiger effect. De kerncentrale Fukushima 1 is wellicht bezig met een meltdown. Wordt door Japanse persbureaus gemeld. In de buurt van de centrale is het radioactieve cesium gemeten. Daar gaan we over praten met Tim van der Hagen. Hoogleraar aan de TU Delft en directeur van het Reactorinstituut in Delft. Goedemorgen. Er is cesium gemeten. Om te beginnen, eventjes, wat is cesium? Uh, cesium is een splijtingsproduct. Maar laten we even vooraan beginnen. Uh, we beginnen vooraan. In, in, in, in, ja, er is een, geen sprake van een op hol geslagen kernreactor of zoiets dergelijks. Of een uit de hand gelopen dat is helemaal niet aan de orde. Dus wat hier aan de hand is, is van een totaal andere orde dan wat uh, in Tsjernobyl uh, gebeurd is. De reactor is afgeschakeld, dus het nucleaire spleidingsproces is gestopt. De reactor is uit. Alleen is het nu zo dat uh, nog steeds warmte geproduceerd wordt door radioactief verval. En de spleningsproducten, zoals dat cesium waar u het net over had, die zijn radioactief... en die produceren nog wat warmte. En die warmte die moet je afvoeren, dus je moet de boel blijven koelen. Doe je dat niet, dan wordt water tot stoom gebracht in zo'n centrale. Nou, die stoom die verhoogt de druk... En op een gegeven moment was die druk misschien wel zo hoog... dat de installatie beschadigd zou raken. Uh, dat is nu volgens mij aan de orde. Maar dat is iets anders, zegt u eigenlijk, dan waar we het nu over hebben... wat de berichten zijn die uit Japan komen... dat er misschien mogelijk is van het begin van een meltdown. Ja, daar zal ik het zo even over hebben. Uh, ik denk dat het erg voorbarig is om, om die keten in de mond te nemen... en zelfs onjuist. Nou ja, ik neem uh, het niet in de mond. Uh, de mensen die ja. daarbij betrokken zijn, die hebben het erover. Ja. Nou, in, in elk geval cesium hoogt natuurlijk niet uh, naar buiten gebracht te worden. Uh, wat er gebeurd is, wat wij weten, is dat die druk uh, op een gegeven moment hoog geworden is in, in het hele ge gebouw, in het betonnen omhulsel. En wat je dan doet is, uh, uit veiligheidsmaatregelen, dat je een gecontroleerde uh, release doet. Je laat even de druk van vat. Dat betekent dus dat je even wat stoom naar buiten brengt, dat is een, een, een puls van stoom die, die gaat naar buiten en daar neemt de druk af. En op die manier hou je dus de druk laag genoeg, zodat er geen, uh, geen beschadiging op kunnen treden. Dat is gedaan in overleg overigens met de IAEA. En die, dat stoom dat wordt overigens door filters geleid. Dus het, het hoofdaandeel van radioactief materiaal, mocht dat daarin zitten, hè, blijft dan nog steeds in het, uh, in het gebouw. Nu zegt hier er gemeten. Nou, dat is op zich uh, is dat, uh, niet juist. Ik bedoel, dat hoeft niet zo te zijn dat cesium gemeten wordt buiten de centrale. En het zou dus zo kunnen zijn dat er splijtingsmateriaal, uh, splijtingsproducten, dus een relatief materiaal, uit het binnenste van de kern uh, in het water terecht is gekomen. En dat kan een aantal oorzaken hebben. Dat hoeft helemaal geen meltdown te zijn. Meltdown betekent dat de reactorkern uh, ongekoeld zou worden zou zijn, beschadigd zou raken en dat daardoor dat materiaal naar buiten gebracht wordt. Voor zover wij weten is de reactorkern normaal gekoeld, staat gewoon onder water. Maar het kan zijn dat door die aardbeving, en nu ga ik wat gissen hoor, want, want verder reikt onze informatie niet, dat door die aardbeving, eh, die, die splijtstofstaven, die staan gewoon in rekken naast elkaar, die zijn dus ook behoorlijk door elkaar geschud, dat daar wat beschadigingen aan uh, aangebracht aan zijn. De, laten we zeggen wat scheurtjes of iets dergelijks, dat ze het tegen elkaar aangerammeld hebben, laten we het zomaar zeggen. Ja. En ook daardoor kan natuurlijk dat cesium in het water terechtkomen. Ja. Nou ja, er is een Japans persbureau die zegt dat een deel van de splijtstaven... korte tijd aan de lucht is blootgesteld toen het koelwater uh, zakte door, uh, door verdamping. Uh, is dat eigenlijk wat u zegt? Nou, lucht uh, kan helemaal niet. Maar het, het zijn kokend waterreactoren. Dus, dus het zijn uh, reactoren waar het water normaal al kookt rondom de kern. Hè. Het staat als een soort ja. puttelpot, staan die splijtstofstaven in, in stoom en water... En wat onze of, uh, formele informatie is, is dat de kern normaal gekoeld is gebleven. Alleen dat, dat uh, het geheel moet wel, je moet wel blijven koelen. want ik eerder zei, zelfs al is uh, de kernreactie gestopt. Ja. En, en maar nog eventjes over dat koelsysteem, hè, want daar komen ja. dan ook berichten over. Dat ze daar een tekort aan, uh, als ik het huiselijk vertaal, koelvloeistof hebben. Kan dat? Ja, nee, dat, dat lijkt me ook onzinnig, want dat is gewoon water. Uh, wat dat, is wat ik weet? Ja. Ja, dat is ook een Dat Ja, dat klopt. wel goed, een tekort, ja, lokaal een tekort eraan. <laughs> dat zou kunnen inderdaad. Uh, kijk, er zijn pompen voor nodig om dat water in het systeem te spuiten. En die pompen zijn vaak elektrisch. Uh, daar zijn ook dieselgeneratoren uh, op het terrein. Iberische uh, dieselreactoren die, die bij stroomuitval starten. Die zouden ook gestart zijn, uh, wat wij gehoord hebben. Maar daarna waarschijnlijk wordt het tsunami dan uh, verwoest zijn. Op dit moment zijn er mobiele uh, generatoren binnengereden op het terrein. En ik weet niet of die al functioneren of de pomp al functioneren. Overigens heb je daar allemaal wel redelijk de tijd voor. Hè. We praten niet over minuten of uren, maar eerder over dagen. Maar je moet dat wel op orde krijgen. Je moet daar wel koelvloeistof, dus gewoon water, moet je wel in dat systeem spuiten. Oké, okay, want anders gaat het wel mis. En wat er dan misgaat, is dat je, je het binnenste van je centraal aan het verwoesten bent. Dus dat is een kapitaalvernietiging. We ja. hebben het nog steeds niet over de uitstoot van grote materialen, uh, relatief materiaal of iets dergelijks. Hè. Het nee. gaat over de binnenste van de reactorkern, dat misschien beschadigd is. En dat betekent één, uh, ja, een grote kostenpost. En twee, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat het gebied zonder elektriciteit zit. Er zijn nu elf kerncentrales uitgeschakeld, die normaal uh, dat gebied van elektriciteit voorzien. Het hele elektriciteitsnetwerk is, is, is beschadigd. Ik denk dat dat de grootste ramp is op dit moment als je het over elektriciteitscentrales hebt. Er is geen elektriciteit. Oké, okay. het, uh, het is helder, althans voor op dit moment, uh, want ja. uh, er is nog heel veel onhelder. Dat is ook wel dat weer klopt. duidelijk. Meneer ja. Van der Hagen, ik dank u wel voor de toelichting. Tim van der Hagen uh, was dat. Daar praten we nog eventjes uh, over verder. Want uh, meneer Van uh, der u, u zit zo met uw neus in uh, alle blogs uit, uh, uit Japan. En een paar ja. keer hoorde ik u zeggen van ja, dat klopt. Want wat zeggen de blogs en de, het, het laatste nieuws daar? Nou, ik heb hier een uh, mededeling van het ministerie van, uh, van industrie... zal ik me even uh, vertalen. En die zegt inderdaad uh, dat hij, zoals de expert net al zei... Uh, de kerncentrale is gestopt. Uh, dan moet ik even kijken... Uh, en uh, gekoeld op dit moment. Uh, um, daarnaast, uh, uh, dat komt ook met het verhaal... Uh, wordt er op dit moment uh, stoom uh, afgevoerd. Ja, dat is inderdaad om uh, blijkbaar uh, uit, uit die uh, kamer... Uh, dat uh, hete materiaal te verwijderen ja, om het te koelen. Maar, maar hebben ze eventjes, als ik tussendoor mag, uh, in, in die berichten... want is het van het ministerie van Energie het ook over een meltdown... of uh, klopt dat ook niet, zoals de nou ja, expert net zei? Dat is uh, mijn volgende opmerking eigenlijk. De kop wordt ingeleid... Uh, met, uh, heeft er een meltdown plaatsgevonden in de zin dat uh, de splijtvloeistof... Oh, nee, hoe heet dat? Uh, de splijtstof? Uh, ja. de, de brandstof is het eigenlijk in het Japans hier. Uh, <tie> ja, um, wat is daarmee gebeurd? Uh, is die kern inderdaad blootgesteld geweest of niet? Uh, als ik het hier zie. Uh, dus, en heeft men het daarna weer als dat kan, dat weet ik niet, uh, weer onder water gezet uh, ja, nou goed. Dat zijn wel de woorden. Uh, dat dus... zijn dus ook de vragen, eigenlijk, zoals de expert het ook net zei... dat ja. zijn de vragen waar we nog geen antwoorden op hebben. Maar één nee, ding moeten niet... we wel vaststellen, het is niet à la Ik bedoel, dat was een beetje de eerste schrik die uh, door iedereen's hart ging. Ja, uh, meldaan is natuurlijk het woord dat iedereen kent. Uh, dus dat zal de journalistieke vraag geweest zijn... waar het ministerie van Energie dan geen antwoord op wil geven natuurlijk. Ja. Uh, want dat, dat wil je niet uh, bekendmaken... Uh, maar in ieder geval, het is wel zo. Uh, het is niet ongevaarlijk, want anders gaan we niet 20.000 mensen... uit de omgeving nu weghalen... Terwijl er al zo'n probleem is met evacueren. Ja, en uh, verder, waar we het net ook over hadden, die energie... Hè, dat wordt natuurlijk ook het grote probleem de komende ja. dagen. Ja, uh, dat, uh, dat, uh, wat er net al aan gerefereerd wordt, die, die kernenergie is gestopt. Uh, die staan in brand, dus uh, de aanvoer... ook op de langere termijn uh, kun je een probleem verwachten. Uh, ik zag net wel dat uh, de snelweg uh, naar Sendai uh, geopend is, een gedeelte daarvan. Dus uh, de infrastructuur wordt uh, weer hersteld uh, of in ieder geval weer op orde gebracht. Dacht. Ik denk dat het een belangrijk punt is voor de hulp in dat gebied. Hè? Want we hebben het nu over een toekomstige ramp. Maar er is natuurlijk ook nog een ramp aan de hand op dit moment. Mensen die niet gered zijn nog. Precies. Nou ja, het goede nieuws is dan in ieder geval dat die snelweg weer uh, begaanbaar is. Ja, een gedeelte, uh, uh, ja. Geleest u uh, verder, dan praten wij straks weer verder over alles wat u weer gelezen heeft in uh, Japan. Um, dan praten wij ondertussen met uh, Geert de Bo, die uh, woont in uh, Tokio. Uh, hij is nu aan de lijn. Um, goedemorgen bij ons in ieder geval. Hoe is de situatie bij u? De rust is hier een klein beetje weer gekeerd. In Tokio rijden inmiddels de meeste treinen weer. En dat zijn hier echt de... Er zijn wel letterlijk honderdduizenden miljoenen mensen gestrand gisteren. Omdat de aardbevingen plaatsvonden terwijl iedereen op het werk was. En eigenlijk iedereen hier met de trein naar huis gaat. Dus ja, mensen die waren gestrand hier. Dat heeft voor enorme chaos gezorgd. Ja, gisteren spraken we u. Toen zaten uw kinderen nog vast op school. Die, ja. zijn, die zijn ondertussen thuis? Die zijn ruim een uur geleden thuisgekomen, ja, eindelijk. Een uur geleden pas? Ja. Waar zijn die geweest? De school heeft ze opgevangen. In eerste instantie op school zelf. En uiteindelijk waren ze bij een laatste handje voor kinderen... die echt helemaal niet naar huis kwamen. Toen heeft een van de stafleden ze mee naar huis genomen. Ja. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Want uh, u, kon, u kon er niet bij en de kinderen konden ook eigenlijk niet weg? Nee, we reden gewoon geen treinen. Uh, dus uh, wij, kunnen, uh, dan, wij konden niet naar hun toe. En zij niet naar ons. Uh, we hebben hier ook zelf geen auto. Dat hoeft er absoluut niet in Tokyo. En, maar zelfs al hadden we een auto, dan uh, was er geen komen aan. We hebben vrienden uh, die uh, hebben geprobeerd iemand uh, ergens anders op te halen met de auto. omdat die ook gestrand was. En uh, die zijn na drie uur weer... Uh, hebben rechtsomkeert moeten maken omdat ze absoluut de stad niet doorkwamen. Alles zat vast, totale chaos. Ja, en nu, uh, we zijn uh, 24 uur na de eerste beving. Uh, kinderen gelukkig net thuis. Begrijpen ze trouwens een beetje wat er gebeurd is? Ja, die begrijpen dat wel goed. Uh, uh, het is natuurlijk een. Uh, ja, een Aardbevingen zijn hier. Uh, en nog niet aan de orde van de dag, maar vinden die regelmatig plaats. Dus ook op school hadden er veel over gevraagd en geoefend. Ja, alleen dit was ook voor hun uh, een heel langste jaar aan Omdat die zo ontzettend groot was. Iets wat ze nog nooit eerder gevoeld hadden. Ja, ik kan me voorstellen. En, en die naschokken voelt u die ook nog steeds? Ja, absoluut. Uh, uh, iedere half uur bijna is er nog één. En uh, we wonen hier zelf veel in een hoge toren. Op de ene van een uh, hoge woontoren. En uh, daar voelen we dat heel goed uh, alle... Uh, en die zijn ontzettend veel. Ik wens u de sterkte bij. en uh, nou, Veel uh, succes uh, verder. Meneer De Bo, dank u wel dat dank u even wel. aan de lijn wilde komen. Geert De Bo was dat vanuit Tokio. We praten verder met uh, Kees Bredeveld, de directeur van het Nederlands Rode Kruis. Ook een goeiemorgen voor u, meneer Bredeveld. Goedemorgen. Heeft het Rode Kruis trouwens al teams gestuurd? Uh, het Japanse Rode Kruis heeft al bijna twintig teams gestuurd. Er zijn die, er 18 die, onderweg. Die zijn, de, uh, die het zijn, zijn daar ook al gebied, bezig. Uh, ja, ja, ja, zeker. Kijk, ik heb foto's gezien op het internet... waar ja. mensen al druk bezig zijn in Sendai zelf... om de boel op orde te brengen. Wat, wat kunnen ze doen daar? Ja, het eerste wat ze moeten doen is levensredden. Uh, en dat is het allerbelangrijkste. Mensen die uh, bedolven liggen... dan wel uh, ontsnapt zijn aan wat ze overkomen is. Die moeten worden opgevangen. beschermd tegen wel alles en nog wat. Zorgen dat ze water krijgen, eten. Een dak boven hun hoofd. Ja, want we horen, we hebben het nu over de energie net uh, gehad... naar nou, aanleiding van die kerncentrales, maar het bredere verhaal is... Dat er is helemaal geen energie, maar de, het water... dat lijkt me ook een grote bron van zorg. Dat is een zeer grote bron van zorg, juist omdat er natuurlijk zo heel veel mensen op een kleine oppervlakte leven. En uh, de, ook die infrastructuur natuurlijk aangetast is door de aardbeving. Meneer van der Veren, steek zijn vinger op, want uh, het woord water. Ja, er wordt hier ook uh, ineens gesproken een bericht van uh, uh, meer dan uh, uh, een miljoen uh, huishoudens die inderdaad zonder water zitten. En dat ja. is ook wel... Te verwachten. En water, dat betekent ook, uh, meneer Bredeveld, dat er besmettelijke ziektes kunnen optreden. Ja, als je dus niet uh, gedwongen wordt om niet schoon water te drinken, dan loop je dat risico. Ja. Nou, um, zijn wat... ze in Japan nogal uh, goed op de hygiëne, dus ze weten wel hoe ze daarmee om moeten gaan. Maar dan wordt het dus zaak om zuiveringstabletten of andere soorten voorzieningen te treffen. Ja, en schoon water op een of andere manier het gebied in te krijgen. Ja, zeker. Ja. Ja. Goed, die teams die, die zijn er dus. Dus dat is het belangrijkste wat ze doen. Ja. Uh, redden. Uh, heeft u ook berichten uh, daar verder van? Want wij krijgen wat sporadische berichten over aantallen doden. Maar heeft u daar ook berichten van dat mensen nog vastzitten... en dat soort zaken? Nee, daar... daar... Helemaal niet. Wat, wat ik wel merk uh, in datgene wat ik lees en zie op het internet... van het Japanse Rode Kruis, is dat men aan het werk is. Maar ik heb nog geen beelden gezien van mensen die gered worden. Uh, of ze enig idee hebben hoeveel mensen er nog vastzitten. En wij hebben natuurlijk wel foto's op de televisie gezien... en, en beelden, bewegende beelden van mensen die op daken van gebouwen zitten... en daar nog weggehaald moeten worden. Ja, dat lijkt me toch ook de hoogste urgentie. Want ook die zitten natuurlijk zonder water. Ja, en het uh, Japanse Rode Kruis heeft nog niet gevraagd aan de andere... Ja want zo werkt het bij het Rode Kruis, ja. uh, om, om assistentie om hulp? Nee, er is nadrukkelijk afgesproken met ons uh, hoofdkwartier in Geneve... dat er voorlopig geen assistentie wordt gegeven... omdat het Japanse Rode Kruis zo goed getraind is... in het uh, uh, omgaan met dit soort rampen, ook op deze schaal... dat ze voorlopig daar geen behoefte aan hebben... en ze hebben zelfs geen geld nodig voor ons. Ook geen geld? Nee. Dat is wel merkwaardig. Ja, ik bedoel, uh, meestal heb je toch wel geld nodig, omdat het in dit geval toch wel zo'n enorme ramp is. Dat is zeker waar. Uh, alleen Japan is ook een zeer ontwikkeld land. Uh, het gaat misschien met de economie nog niet zo goed, maar de hoeveelheid liquiditeit die daar is, is toch nog wel enorm. En uh, ja, ze, ze, ze vinden dat ze echt alleen maar hulp nodig hebben als er echt expertise nodig is. Dat is op dit moment gevraagd voor de. Search-and-rescue-teams, de teams met de honden... uit de regio worden die geleverd. Maar daar blijft het voorlopig bij. Nou, hebben wij ook wel eens met elkaar gesproken... over die andere tsunami die ook allemaal op ons netvlies staat... van 2004, ja. de, de kerst. Mag je die tsunami met deze tsunami vergelijken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je... Uh, hoewel je natuurlijk, als je de hele dag, zoals gisteren, doorlopend die, die tsunami over dat land ziet gaan, het gevoel krijgt dat het zo ontzettend groot is dat we het nauwelijks aan kunnen. Het is, uh, destijds was het over een veel groter gebied. He, alle landen rondom de Indische Oceaan werden toen uh, aangetast met slachtoffers. Uh, en uh, ik denk dat er veel meer doden zijn gevallen toen dan er nu zijn gevallen. Maar ik ben wel heel bang dat we niet te optimistisch moeten doen over het aantal slachtoffers dat hierbij gevallen is. Want dat doen we op, op dit moment. Nou ja, in het begin van de ramp, van de ramp was het ontzettend uh, onduidelijk. Ook destijds bij de tsunami dachten we ook dat er maar enkele honderden tot duizenden mensen waren omgekomen. Totdat we in de gaten kregen na een paar dagen pas wat er in Aceh was gebeurd. Ja, dat zijn, dat zijn enorme getallen. Ik denk dat dat nu niet gaat gebeuren, het gebied. Uh, is kleiner, uh, maar er zijn uh, hele dorpen, halve steden weggevaagd. Sendai is één grote puinhoop geworden en daar wonen toch een miljoen mensen. Eén van de grote voordelen in Japan is dat het een land is dat zeer goed georganiseerd is. En dat heel veel mensen toch nog te, uh, uh, hebben kunnen ontsnappen omdat ze op tijd gewaarschuwd zijn. Oké, okay. ik dank u wel uh, meneer Bredeveld. Kees Bredeveld was dat de directeur van het Rode Kruis. Gaan we nog verder praten over dat wonen in uh, een land... wat regelmatig te maken heeft met uh, aardbevingen. Dat doen we met Sander Pasterkamp, universitair docent constructie... aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedendag. Dan gaan wij het hebben over aardbevingbestendig bouwen. Um, want die Japanners die zijn uh, top of the bill, hoor ik altijd, op dit terrein. Uh, ja, dat is ook wel, dat is wel zo. Ja. Er wordt in uh, Japan ontzettend veel onderzoek gedaan... naar aardbevingsbestendig bouwen... Uh, dat is eigenlijk een beetje noodgedwongen, net zoals dat wij uh, in Nederland de afgelopen honderden jaren veel ervaring hebben met uh, dijkenbouw en baggeren en dergelijke. Zo hebben ze in Japan uh, de laatste tijd uh, ontzettend veel energie gestoken in het onderzoeken van uh, aardbevingsbelastingen op gebouwen. Ja. En, en kan je, laat maar zeggen, elke kracht van een aardbeving, hè? dan hebben we het over die kracht op die schaal van richten, kan je elke kracht overleven als gebouw? Um... Nou, in theorie kun je een gebouw natuurlijk wel zo sterk maken als je wilt. Um, het punt van een aardbeving is een beetje dat het niet zozeer één kracht is, maar meer een trilling. Hè? Um, in tegenstelling tot wat je bijvoorbeeld bij windbelasting hebt, dat een gebouw heel lang één kant op wordt geblazen, heb je bij een uh, aardbeving dat de grond uh, heen en weer gaat. Uh, en dat is toch wel een uh, specifieke vorm van belasting voor een gebouw, want het is een dynamische belasting. Hm. Maar in principe kun je met uh, moderne technieken kun je, uh, daar een hoop aan doen. Nee. Betekent dat dat, dat uh, ja, die gebouwen moeten dan ook een soort van flexibel zijn? Uh, bijna uh, op verenachtige dingen gebouwd zijn. Moet ik me zoiets erbij voorstellen? Uh, ja, nou, dat is een mogelijkheid. Ja. Met name voor lage gebouwen is het een mogelijkheid om uh, het gebouw eigenlijk te isoleren van de beweging van de ondergrond... ...door uh, veren, rubber oplegblokken, rolopleggingen en dergelijke. Uh, bij hogere gebouwen is dat wat, uh, wat moeilijker. Dus daar worden vaak bijvoorbeeld uh, ja, schokdempers en dergelijke in het gebouw ingebouwd... Uh, ...om uh, de energie die de aardbeving het gebouw inpompt, om die te absorberen. Weet je de technieken die ook in een auto zitten? Uh, ja... De, ja, dat, daar heeft het wel wat van weg. Ja. Maar het ziet er uh, niet helemaal hetzelfde uit, hoor. Ja. Um. Nee, dat, dat, dat begrijp ik maar eventjes, zodat we het allemaal nog op golflijnen kunnen volgen. Um, maar wat ik gisteren uh, ook begreep, is dat die gebouwen die gaan heen en weer. Uh, die schudden. En ik sprak iemand, en die zat in een flatgebouw. En zijn flatgebouw was tegen een ander flatgebouw aangeknald. Uh, ja, nou, dan is er dus iets niet goed gegaan. <laughs> uh. Sprak de ja. wetenschapper droog. Ja, nee, ja, zo is het. Kijk, um, het aardbevingsbestendig bouwen, dat is iets wat de laatste 10, 20 jaar zeg maar heel erg in opkomst is. Want het, uh, wat ik al zei, het is een dynamische belasting, dus het is een heel uh, complexe manier van, van berekenen, ontwerpen en bouwen. Uh, met name oudere gebouwen, die zijn vaak wat uh, minder uh, geavanceerd. Uh, en de, die zijn vaak uh, ontworpen op het alleen maar kunnen overleven. Yeah. Uh, dus dat de mensen er nog net gimmeld uit kunnen lopen, zeg maar. Maar dan zijn bijvoorbeeld wel alle binnenwanden en ramen en dergelijke beschadigd. En als je echt uh, oudere gebouwen hebt, uh, ja, die, en, en ook uh, wat uh, woonhuizen, wat, wat gebouwen van wat minder waarde, zeg maar, opslagloos en dergelijke, ja, die zijn soms helemaal niet. Uh, ontworpen op aardbeving. Ja. Maar de, de, de grote gebouwen, de hoogbouw en dergelijke wel. Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over de aardbeving. Hebben we hebben het nog niet eens over de tsunami gehad. Want kan je gebouwen, want ik heb gisteren uh, gebouwen gezien, uh, huizen gezien... die als een soort luciferdoosjes gewoon weg werden uh, geslagen door het water. Zijn gebouwen te wapenen tegen zo'n tsunami? Uh, nou ja, dat is een hele andere belasting. Uh, een, kijk, een tsunami zelf kun je eigenlijk bijna niet tegenhouden. Uh, op het moment dat je het gebouw daar tegen zou willen wapenen, uh, dan moet je het of uh, heel erg sterk maken, maar dan wordt het eigenlijk bijna een soort bunker. Uh, wat je in theorie wel zou kunnen doen, is wat ze in Nederland ook wel doen bij uh, bouwen in, in poldergebieden en dergelijke. Dat is nog een beetje experimenteel, maar dat ze bijvoorbeeld zeggen van de begraven grond die gebruiken we alleen voor laagwaardige functies. Uh, voor opslag en voor het parkeren van je auto. Oh ja, naam, wat we in uit de wel ook. proberen. Ja, precies. En dan kan dus zo'n golf van een tsunami... die slaat dan de wanden van de begane grond eruit... en die gaat dan daar gewoon door het gebouw heen. En dan op de eerste of op de tweede verdieping kun je dan nog veilig zitten. Ja. Dat zou een optie zijn. Maar wat ik op de beelden van de zag die we allemaal gezien hebben... is dat dat in Japan uh, niet gebeurd is. Nee, dat is wel, eens wel duidelijk. Nou meneer Pasterkamp, ik uh, dank u wel voor dit kleine inkijkje... in uh, ja, verschillende manieren van bouwen en je wapenen tegen natuurgeweld. Sander Pasterkamp was dat van de TU Delft. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er zijn mogelijk radioactieve stoffen gelekt uit de door de aardbeving getroffen kerncentrale Fukushima. Dat heeft de exploitant Tokyo Electric Power Call tegen het Japanse persbureau Kyoto News gezegd. Officiële Japanse organisatie die over de veiligheid van de kerncentrales gaat... heeft het bevestigd. Er is een kans dat er radioactieve stoffen lekken. Al eerder in de geschiedenis kwamen de radioactieve stoffen vrij... bij een zogenoemde kernsmelting. 1986 bij Tsjernobyl En eind jaren 70 in het Amerikaanse Three Miles Island in Pennsylvania. Harrisburg was dat. Het probleem in Japan is dat er geen stroom in het gebied is. Daardoor kan de reactor niet voldoende gekoeld worden met water. Voorlopig wordt het opgelost door radioactieve stoom te laten ontsnappen, zodat de druk afneemt. De Verenigde Staten heeft inmiddels reactorkoelvloeistof gestuurd. Het aantal geïdentificeerde slachtoffers door de aardbeving en de tsunami... is volgens de Japanse nieuwszender NHK opgelopen tot 436. En het aantal loopt snel op. In de stad Sendai zijn waarschijnlijk nog eens circa 200 à 300 mensen omgekomen. Maar de chaos in deze plaats is te groot om dit met zekerheid vast te stellen. Door de beving en de tsunami zijn nog eens 730 mensen vermist. En bijna 1000 gewond. Het eerder genoemde Japanse persbureau Kyodo meldt dat het door een aantal al waarschijnlijk tot boven de duizend zal stijgen. De gevolgen van de tsunami lijken in de rest van het gebied in de grote oceaan voor nog mee te vallen. Papua Nieuw-Guinea waren er kleine overstromingen. Dat meldt het Papua Nieuw-Guinea National Disaster Center. In de Amerikaanse staat Californië zijn in havens tientallen aangelegde boten vernield. Een man werd in Crescent City door de golf meegesleurd en verdronk. En op de Galapagos-eilanden in Chili, Mexico en Peru zijn tot op heden geen mega hoge golven aan land gekomen. Nou, de rest van het nieuws dat hoort u gewoon zo dadelijk nog wel in het radio nieuws van 8 uur. Na 8 uur praten wij verder natuurlijk over Japan. Dan hebben we het inderdaad over die kerncentrale, wat daar verder aan de hand is. En we maken natuurlijk ook de balans op met het laatste nieuws hier op deze zender, op Radio 1, de nieuws en actualiteitenzender. Vogels zit weer vol natuurgeluiden deze week. Ja, Willy even stil vertellen